FM, wensen u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van met het NOS-journaal. Bij de hulpdiensten zijn tot nu toe zo'n 2000 meldingen binnengekomen vanwege storm en waterschade. Het aantal meldingen nam de afgelopen uren vooral flink toe. De meeste komen uit binnen in Noord-Brabant en Hollands Midden. En overal uit het land komen meldingen van afgewaaide takken, omgevallen bomen en loshangende reclameborden. In Groot-Brittannië zijn drie doden gevallen als gevolg van de hevige storm en regen. Beide slachtoffers werden verrast door het stijgende water. Ze zijn verdronken. De storm trok gisteravond vooral over delen van Engeland en Wales. In het zuiden van Engeland zaten 27 huishoudens zonder elektriciteit. Vandaag krijgen Noord-Ierland en Schotland de volle laag. En Er gaan windstoten optreden van 130 kilometer per uur. Koningin Elisabeth heeft de Britse wiskundige Alan Turing... postuum gratie gegeven. Hij was in de jaren 50 veroordeeld wegens homoseksualiteit. Alan Turing ontwikkelde in de Tweede Wereldoorlog de Turing-machine... waarmee geheime boodschappen van de Duitsers konden worden ontcijferd. Dat is een voorloper van de moderne computer. Na zijn veroordeling pleegde Turing in 1954 zelfmoord. In 2009 had toenmalig premier Brown... al wel zijn excuses aangeboden voor de behandeling van Turing. In de VS is jazz-saxofonist en componist Yusuf Latif overleden. Hij stond bekend om zijn innovatieve mix van jazz... met oriëntaalse muziek en met wereldmuziek. Eind jaren 50 had hij zijn eigen quintet. Hij speelde samen met Charles Mingus en Miles Davis. In 87 kreeg hij een Grammy Award. Latief was geboren als Emmanuel Huddleston en bekeert zich tot de islam. Hij was in de VS ook de woordvoerder van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap. Latief is 93 jaar geworden. Het weer, het bewolkt, veel buien en 8 tot 11 graden. Eerst nog storm, maar later op de dag neemt de wind af. Morgen wordt het eerst bewolkt met regen, smiddags is er wat zon en dan wordt het 8 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB.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 van Petergem en ik mag u iets vertellen over het weinachtsoratorium van Johan Sebastiaan Bach. Het weinachtsoratorium gaat over de geboorte van Jezus Christus. Dit feit wordt tijdens kerst herdacht. Waarom is dit feest belangrijk? In hem is God mens geworden. Een bijbelleraar schrijft, het evangelie houdt in dat eeuwen geleden... God een groot gebeuren in de geschiedenis begon met Abraham en zijn zaad, zijn nakomelingen dus. En daarna met David, de belangrijkste koning in de geschiedenis van Israël was dat. En dat is een gebeuren dat even letterlijk een historisch feit was als de opkomst van het Romeinse Rijk. En dat Jezus Christus, de Messias en Verlosser, het hoogtepunt is van dat historisch gebeuren. En dat hij kwam om alle beloften gedaan aan en door David te vervullen. Einde citaat van de Bijbelleraar. Al honderden jaren voor zijn geboorte hebben de profeten zijn komst aangekondigd. Zijn komst was nodig om ons mensen te bevrijden uit de slavernij van Satan, de macht van de dood en de vloek van de zonde. Het Oude Testament, dat is het eerste deel van de Bijbel, staat er vol van. In Genesis 3 vers 5 de zogeheten moederbelofte, wordt de komst van de verlosser voorspeld. Na de uitdacht van Egypte 1400 voor de geboorte van Jezus... zei Mozes tegen de Israëlieten in Deuteronomium 18 vers 15... we citeren uit de Herziene statenvertaling... een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben... Zal de Heer uw God u verwekken. Naar hem zult gij luisteren. De geboorte van Jezus markeert het begin van een nieuw tijdperk. Het is te beschouwen als de D-Day, Decision Day. De komst van de mens God in onze dimensie. Zijn dood, door Johann Sebastian Bach... in de Matthäus Passion al muzikaal verwoord... en zijn opstanding, is te beschouwen als de V-Day, de Victory Day... De geboorte van Jezus werd door de engel Gabriel aan Maria, de moeder van Jezus, bekendgemaakt in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 1, vers 26. Ik lees: In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was... zei hij... Wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag... raakte ze in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af... wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar... Wees niet bevreesd, Maria... want u hebt genade gevonden bij God. En zie... U zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De geboorte van Jezus 2000 jaar geleden is dus heel belangrijk... Johann Sebastiaan Bachs weihnachtsoratorium... officieel Oratorium Tempora Nativitatis Christi, een cyclus van zes cantates voor de kersttijd, ging van Kerst 1734 tot en met Drie Koningen 1735 te Leipzig in première. Het weihnachtsoratorium... Is gebaseerd op het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, en het Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 2. De Bijbelgedeelten die wij voorlezen, komen uit de herziene Statenvertaling. werd gecomponeerd voor de eerste kerstdag. Jouwt het, vrolijk het af, prijs het die taken. De eerste kantate is gebaseerd op Lucas 2, de verse 1 tot 7. De situatie was als volgt. 2000 jaar geleden was Israël bezet gebied. De bezetters waren de Romeinen en de Romeinse keizer Augustus schreef een volkstelling uit. Elke ingezetene van Romeins ...van het Romeinse Rijk... ...moest naar zijn of haar geboortestad en dorp... ...om zich daar te laten inschrijven. Het Bijbeltekstgedeelte luidt als volgt. En het geschiedde in die dagen... ...dat er een gebod uitging... ...van keizer Augustus... ...dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving... ...vond plaats... ...toen Syrinius over Syrië... ...stadhouder was... ...en ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze waren zou. En zij waarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. De opening van het oratorium is evenals bij de Mattheüspersoon overweldigend. Pauken en trompetten begeleiden de oproep om het zestal feestelijke dagen te vieren. In deze kantaten staat de geboorte van Jezus in de stal, zijn menswording, centraal. De sfeer is die van deemoed en ontroering. Er volgt een oproep om hem, Jezus de Messias, te ontvangen. En op welke manier dat moet gebeuren? In het volgende fragment, Wie zal ik die ontvangen? komt dit goed tot uiting. En hoort u hoe naar de verlosser wordt uitgekeken, Jezus Christus. Hij was degene die door zijn offer de wereld zou gaan verlossen. Vertaald luidt de tekst. Hoe zal ik u ontvangen en hoe ontmoet ik u? Der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed. O Jezus, Jezus draag de fakkel in onze duisternis... op dat wat u behagen, ons klaar en zeker is. U hoort hier een melodie van het Leidenschoraal... uit de, de Matthäus-passioon... O haupt vol bloed ontwoenden, dat zeer goed past bij het punt dat Johan Sebastian Bach hier wil benadrukken. Jezus Christus werd geboren uit het geslacht van koning David in de geslachtslijn van zijn moeder Maria, maar hij is ook door Gods geest verwekt. In het Oude Testament, het Bijbelboek Jesaja hoofdstuk 9 vers 5, staat een profetie, een voorzegging over Jezus die beide aspecten, namelijk zijn goddelijkheid en zijn koningschap, bevestigt. Er staat, want een kind is ons geboren... Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. In het volgende fragment komt dit terug. De zoon van de Allerhoogste, dus een koning, zingt de bas in verheven felheid. De triomf wordt benadrukt door de trompet... Het ritme met het accent op de tweede tel maakt het geheel blij en vrolijk. Alleen op de soberheid van de kribbe horen we mineurklanken. De tweede kantate voor de uitvoering op de tweede kerstdag gaat over de engelen die de herders in het veld bezoeken om de blijde boodschap van de geboorte van het koningskind bekend te maken. In het evangelie volgens Lucas hoofdstuk 2 vers 8 tot met 14 staat het volgende. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de heren stond bij hen, en de heerlijkheid van de heren omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de heren, en dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Deze kantaten opent als enige niet met een koorwerk, maar met een herderslied. Een instrumentaal stuk met een landelijke, idyllische stemming. De engel verkondigt de geboorte van Jezus aan de herders. De blijde boodschap is een vervulling van een belofte. De typische herdersinstrumenten, de hobo's, zijn hier prominent aanwezig. Het is bijzonder dat Bach hier een koraal laat volgen. Dit is in tegenstelling tot de gebruikelijke opbouw van zijn cantates. Waarschijnlijk wil hij hiermee uitdrukking geven aan de schrik van de herders. Het hemelkoor van Engelen zingt een jubellied om God te eren. Slechts drie tekstregels, waarvan de eerste, Ere zij God in der Heuwe, drie keer herhaald wordt om de goddelijke drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, te loven. God wil aanbeden worden, ook door een ieder van ons. derde kantate, die op de derde kerstdag 27 december werd uitgevoerd staat de dankbaarheid centraal en het kind Jezus werd in de stal toegezongen door Maria de herders en de engelen in Lucas 2 vers 15 tot 20 staat dit beschreven en het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel dat de herders tegen elkaar zeiden laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heer ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de krippen. Toen zij het gezien hadden maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die... In haar hart. En de herders keerde terug, en ze verheerlijkten en loofden God, om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Deze kantaten eindigt, zoals het begon, met een aanbiedingslied, en de koninklijke trompetten en pauken uit de eerste kantaten hoort u weer terug. Herscher des Himmels, er das lallen, Lass dir die matten Gesenga gefallen, wenn dich dein Sion mit Psalmen erhöht. Höre der Herzen fröhlichend preisen, wenn wir dir Itzo die Ehrfrucht erweisen, weil unsere Wohlfahrt befestigt steht. We zijn nu bij de vierde cantate die op nieuwjaarsdag werd gespeeld. Volgens de Joodse wet wordt een jongetje na acht dagen besneden. De instelling van de besnijdenis staat beschreven in Genesis, het eerste boek van de Bijbel. In Genesis hoofdstuk 17 kunt u lezen dat God een verbond sloot met Abraham. De besnijdenis is het teken van dat verbond. God beloofde daarbij. Ik citeer hierbij uit Genesis 17, de versen 7 en 8: Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hen tot een God zijn. Tot zover dit citaat. Dit verbond werd later door God herhaald bij de zoon van Abraham, Isaac, en diens zoon Jacob. Deze laatste kreeg later de naam Israël. Het kind krijgt de naam Jezus. Er gaat kracht uit van die naam. Jezus en de betekenis van zijn naam staat in dit deel centraal. In het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, vers 21, staat: En toen acht dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. In het volgende fragment hoort u alle dankwoorden en is de hoorn voor de eerste keer. In het Weinigs oratorium te horen. Het hoorngeluid heeft iets dat geeft iets nieuws aan, in dit geval een nieuw jaar. De vijfde kantate werd uitgevoerd op de zondag na nieuwjaar, want in 1734-35 was er geen zondag tussen Kerst en Oud en Nieuw, maar wel tussen Oud en Nieuw en drie koningen. In deze kantate zijn de drie wijzen, drie magiërs, uit het oosten in Jeruzalem bij Herodes. Dit deel vertelt over het licht dat de wijzen gezien hebben. Herodes was een vazalkoning onder de Romeinen. Hier wordt voor het eerst uit het evangelie volgens Matthäus... ...geciteerd in Matthäus 2, vers 1 tot 6. Toen nu Heer Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea... ...in de dagen van koning Herodes, zie... wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan... ...en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring... en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden... van het volk bijeen had laten komen... wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem... In Bethlehem, in Judea... want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem... Land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsmand voortkomen, die mijn volk Israël beide zal. Eerst zij u, God, toegezongen, u zij lof en dank gebracht. De drie wijzen komen aan in Jeruzalem en vragen... Oh. De reactie van de zittende macht? Ze schrokken toen de wijzen bij hen langskwamen en naar het pasgeboren koningskind vroegen. Herodes, de vassalkoning, reageerde verschrikt. Toen was de koning Herodes erschrak er ons met hem, ganze Ihr Fürster verneken. Oh, woltet ihr euch nicht viel meer darüber freuen, weil ihr ihr durch falsch spricht. Weil Menschen so fort zu verdahen. Herodes, die het koningskind als zijn concurrent zag. Raadpleegde de geestelijke leiders. Het kind zou geboren worden in Bethlehem. En liep verzamelen alle hohe priesters en schriftgeleerden onder het volk. En ervorschte van hen, waar Christus geboren zou worden. En ze sagten: Zo, in im jüdischen lande. Denn also steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Israel, im jüdischen Land, bist mit nicht die kleinste unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll ihr kommen. We komen nu bij de laatste kantate, kantate nummer 6, bij drie koningen. Her, wenn die stolzen feinde schnauben. Centraal in deze kantate staat dat wie op Jezus vertrouwt zal overwinnen. Koning Herodes bedacht een list om het kind te vinden en te doden. De valse Herodes, de bas, roept de wijs op het kind te zoeken, zodat hij het ook zou kunnen aanbidden. We horen. Hochte op zoek en kind. Du voll versuche nur din en son finne. alle falschen mist die mein nachzustellen. Der dessen Kraft kein Mensch ermisst, bleibt wohl in sichr. Voor de gelovige Johan Sebastian Bach is koraal nummer 59. Ik stee an deiner krippen hier, O Jeruzalijn, mijn leben. Ik komme, breng ons, schenke dir, was du mir hast gegeven. Nimm hin, es is mijn geist und zin, hert, ziel und moed, nimm alles hin, und las dirs wohl gevallen. De overgave en aanbidding van de wijze. ...slaat over op de hele gemeente. Vol eerbied en bewondering knielen ook zij bij de krippen. Als ze nu den koning gehöret hadden, zogen ze heen. En zeer, eh, de sterren die ze morgenlanden gezien hadden... ...ging voor heen is dat ze kwamen. En stond oben über, da das Kindlein war. daar sie den Stern sahen, waren sie hoog En gingen in das Haus. En funden